Brexit en de EU, u luistert naar een podcast van de Vrije Tribune. Uh, mijn naam is, uh, is George en we gaan vandaag uh, spreken over het aankomende Brexit uh, referendum. En uh, uiteraard met de gevolgen die dat gaat hebben, mogelijke gevolgen met de Europese Unie. En we bekijken dan daarbij de achtergronden en uh, gaan dat uh, analyseren. En dat doe ik met, uh, uh, met Bart. Hallo Bart. Hallo Bart heeft een aantal artikelen over referenda geschreven op de website van de Vrij Tribune. En dat doe ik ook met Jonathan van Tongeren. Hallo. Hoi. En die heeft op zijn eigen website novini.nl, waar hij hoofdredacteur is, uh, meerdere malen over brexit geschreven. En ook in uh, het bredere verhaal over de Europese Unie. Um, ik zal... Vanuit hier even kort uh, allereerst uh, doorlopen uh, hoe die relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is, uh, is gegaan. Want die is toch wat, uh, wat anders dan, uh, dan dat uh, voor Nederland geval is geweest. Nou, we weten in, uh, in 1951 de. Een gemeenschap van kolen en staal, eigenlijk de eerste zet uh, uh, naar samenwerking binnen Europa. Dat werd in 1957 uh, het uh, verdrag van Rome met de Europese economische gemeenschap. En dat waren toen zes, uh, zes staten uh, waar Engeland of het Verenigd Koninkrijk nog niet, uh, nog niet bij zat. Nou, in 1967 kwam daar de Europese gemeenschap. En dan zien we in 1973 dat uh, het Verenigd Koninkrijk uh, daar ook, uh, ook bij komt. En opmerkelijk genoeg, in 1975 wordt daar dan nog een, een, een referendum over georganiseerd. En dan zien we in dat referendum waarbij dan de vraag is of men binnen die uh, Europese gemeenschap wil blijven... ...dat er dan 66% voor stemmen. En dat heeft dan tot gevolg dat, uh, dat het Verenigd Koninkrijk... ...daarin blijft in de Europese gemeenschap. Nou, dan koopt er nog een aantal verdragen... ...en dan uiteindelijk wordt in 1993 de Europese Unie gevormd. En in 2002 met de introductie van de euro... ...zien we dat, uh, dat er wederom vanuit het Verenigd Koninkrijk wordt gekeken... Uh, ...moeten we daar nou in meegaan, uh, ja of niet? En dan uh, besluit men aan de hand van, uh, van vijf testen om um, daar niet in mee te gaan. En vervolgens in 2016, uh, uh, dus de, um, dit jaar, en op 23 juli heeft men opnieuw een, uh, een referendum gepland en wil men, mits um, daar dan negatieve um, uitslag uitkomt, uh, op basis van artikel 50 van het Verdrag van Lissabon, ervoor kiezen om uh, om eventueel uit uh, dat referendum. Uh, of, ...of middels het referendum uit de Europese Unie te stappen. Bart, wat betreft het referendum en eerdere referenda in, in het Verenigd Koninkrijk... ...jij hebt daar een aantal keren inhoudelijk wat over geschreven. Wat betreft dit referendum, wat, wat zie jij de als belangrijkste reden daarvoor dat men daarvoor heeft gekozen? Ja, ik heb daar een, een analytisch artikel aangeweid uh, vorig jaar in verband met het uh, Schotse referendum. Mm -hmm. En toen hebben we toch als belangrijkste, want er zijn natuurlijk een hoop redenen voor aan te dragen als belangrijkste reden. De politieke reden, namelijk dat uh, David Cameron uh, en de conservatieve partij heeft bedacht van... kijk, als we nou in Schotland uh, <coughs> de, de, de worst van de onafhankelijkheid voorhouden... dan moet de partij die daar het meest dominant is, uh, namelijk de Labour-partij een, een uh, campagne tegenvoeren en daarmee uh, ver, uh, hoe zeg je dat uh, vervreemden zij uh, de Schotse kiezer van, van de Labourpartij mm -hmm. en dat is absoluut uh, goed gelukt want uh, Schotland bleef 100 uh, boven 100 binnen de, het Verenigd Koninkrijk en uh, vervolgens wint de Schotse nationale partij alle, alle zetels uh, daar bij de parlementsverkiezingen althans ja de Labour is daar staat daar niet, niet zo heel, heel veel meer voor en is daardoor is de Labour uh, stem uh, in het parlement uh, zwaar gespleten. Er ja, zijn nu twee partijen. Dus dat maakt het makkelijker voor Cameron natuurlijk. En um, wat je dan ook ziet, is dat eigenlijk, uh, dat is dan zeg maar, ter linkerzijde van de conservatieve, conservatieve partij, maar ja, ter rechterzijde van de conservatieve partij, staat de UKIP. He, om het maar heel grof uh, links-rechts te zeggen. Mm -hmm. En uh, die vormt ook een gevaar voor de conservatieve partij. Namelijk met het anti eu retoriek mm -hmm. En uh, ik denk zelf dat, dat de brexit uh, toch wel ook duidelijk is ingegeven. Uit partijpolitieke redenen. Want ja, als, als, uh, als het referendum uh, um, hoe zeg je dat, uh, uitvalt dat ze eruit gaan. Dan is de UK heeft de uh, UKIP dan geen... Uh, ...mandaat... ...ja, die heeft dan zeg maar zijn doel vervuld als het ware... ...dus die kan van het verdwijnen... ...en uh, als, ze zeg maar, uh, als ze erin blijven... ...dan kunnen ze zeggen... Well, ...ja, kijk, UKIP die heeft niet de de bevolking achter zich. Ja. En uh, zie jij dat ook zo, Jonathan? Denk je dat er, dat, dat echt een politiek spel is... ...om uh, aan de rechterkant... inderdaad de UKIP... Um, ...zeg maar onklaar te maken... Ja, ik kan me voorstellen dat dat soort overwegingen hebben meegespeeld. Mm -hmm. uh, he, tegelijkertijd is er natuurlijk uh, gewoon, gewoon een oppervlakkige partij interne reden geweest. Dat er uh, uh, politici waren op, uh, op de rechtervleugel van de Conservative Party. Die, uh, mm -hmm. ja, die, uh, die, die zelf euroceptisch zijn. En uh, die uh, ook he, inderdaad graag UKIP uh, he, de loef af willen uh, steken. Um, en die daarom graag dat uh, het referendum... Uh, uh, uh, over, over het eu lidmaatschap wilde hebben. Mm -hmm. En voor Cameron was het, was het natuurlijk interessant om hun dat te gunnen... om uh, uh, daardoor medestanders te hebben om partijleider te worden destijds. Um, en tegelijk denk ik ook... Uh, ja, het zou natuurlijk op kunnen gaan, die tactiek... waar Bart het over had. Um, maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook een... Uh, een uh, ja, riskante tactiek. Want uh, ja, uh, stel nou dat uh, straks inderdaad uh, die brexit er komt, dan heeft Cameron wel een probleem natuurlijk uh, qua geloofwaardigheid en gezag binnen de partij. Ja, dat, dus hij speelt met vuur zeg maar. Het kan ja. inderdaad helemaal verkeerd uitpakken. Uh. Ja, daarbij wil ik nog even opmerken dat het ook een, uh, een opbottactiek is geweest, denk ik zelf, van Cameron naar de Europese Unie toe. Dat hij dus als het ware kan zeggen van kijk, kijk, kijk... ik heb heel veel ontevreden Engelsen uh, achter mij... Uh, nu moeten jullie wel even over de brug komen... met kortingen en allerlei toegevingen naar, ja, vanuit Brussel. Ja. Dus ik denk zelf, maar dat is mijn speculatie uiteraard... dat hij dat ook gewoon gebruikt in Brussel... en dat hij ook, al, al zou het uitvallen... dat, dat de meerderheid uit wil, dat, han, dat, dat hij dat waarschijnlijk niet zal doen... en dan proberen zal een soort onderhandeling zal uit mm -hmm. te voeren... Want dat zie je samen ook met het Oekraïne-referendum, dat dan Rutte zegt van ja, ja, dat de, de uitslag moeten we respecteren, maar we gaan nu praten met onze partners in, uh, in Brussel, op waar het ook is, of in Kiev. Ja, dat men het inderdaad eigenlijk gebruikt als uh, onze onderhandeling, uh, of in de onderhandeling. Ja, dat denk ik zelf. Uh, ja, dat denk ik, dat, dat, dat ben ik wel van mening, ja. En wat, wat mij wel opvalt is dat als je kijkt naar hoe er gestemd of hoe men verwacht dat er gestemd gaat worden, dat er juist in landen of, of in, de, in Engeland men uit uh, de um, Europese Unie wil, maar in de uh, Wales en, en Schotland en Noord-Ierland men juist. Um, en zelfs in Schotland uh, had ik gelezen cijfers van rond de 80-90% Dat men ervoor is om erin te blijven Dat is toch ook wel opvallend, uh, vind ik Hoe zou, dat dan, zou men dat dan zien? Uh, hoe zou men dat, dat belang dan, uh, dan zien volgens jullie? Nou, ik denk dat uh, ja, daar eigenlijk twee dingen in meespelen mm -hmm. uh, Aan de ene kant is het zo dat het, dat, uh, ja, dat het eigenlijk uh, uh, Zo is dat in uh, Schotland en in Wils, het electoraat een stuk linkser is dan in Engeland. Uh, ja, dat, dat speelt mee. En het uh, tweede belangrijk punt is, is natuurlijk gewoon het... Uh, ja, het uh, nou, dat noem ik dan maar het regiocomplex van, uh, van Schotland Deels. Uh, en Wils. Uh, en de Europese Unie is er natuurlijk een, ja, uh, he, al heel lang een meester in geweest... om, uh, om, om regionale identiteiten te, te stimuleren ten koste van... Uh, uh, de nazi-staten in zoverre je dan kunt spreken van een nazi als we het over het verenigd Koninkrijk hebben mm -hmm. um, ja dat uh, dat zie je natuurlijk ook, ook in andere Europese lidstaten hè, dat de Europese Unie toch uh, um, als het ware uh, ja de regio's en, en de regionale identiteiten uh, stimuleert ten koste van de, de nazi om zo ook zijn eigen positie te versterken als het ware ja, dat valt inderdaad op bij al die regionalistische partijen, zoals de Catalanen en inderdaad de Schotten. En je hebt de, en ook de uitzonderingen he? natuurlijk? Ja, je hebt ook uitzonderingen natuurlijk. Ik bedoel, Lega Nord of, of Vlaams Belang die worden daar natuurlijk niet in meegenomen. Maar uh, je hebt heel veel van die regionale partijen die zijn inderdaad behoorlijk links. Ja, nou, maar het valt wel op dat veel regionale partijen dat die, uh, altijd eigenlijk pro-Europa zijn en, en zo, vaak ook pro-Europese Unie. Dus dat, dat, ja. is wel, uh, dat is wel het geval inderdaad. Zelf vond ik wel interessant dat, uh, um, dat uh, in Noord-Ierland zou men, als men uit de Europese Unie gaat, uh, niet meer zomaar naar Ierland toe kunnen. Dat dat ook een belangrijke, een belangrijke reden is. Dat is eigenlijk wel ja. grappig als we natuurlijk uit de Unie stappen... Uh, ja, dan, en Ierland zit daar wel in, uh, kan mij maar niet maar zomaar die, uh, die grens daarover steken. Ja, dat is gewoon een heel praktisch probleem, ja. ja. Nou ja, ik denk ook wat meespeelt, uh, waar Jan ook al op, uh, op doelde... ...is dat uh, de Europese Unie uh, een soort van ja, regiobeleid voert... ...maar dat dat mm -hmm. ook uh, gepaard gaat met uh, economische prikkels, hè. Ja. Dus dat, dat, dat zeg maar regio's zoals Schotland, die eigenlijk ja, heel arm zijn... ...en het geldt, hetzelfde geldt voor Wales... Het zijn alle twee regio's die vroeger uh, steenkolenmijnen hadden en dat soort dingen zijn nu allemaal dicht. En in, in Noord-Ierland ligt uh, de scheepsbouw uh, ja, ook op zich wat, zeg maar. Mm -hmm. En uh, dat er ja, regio's waar hele hoge werkloosheid uh, is. En ja, daar wordt toch geld in gepompt vanuit Brussel uh, om het allemaal pot uh, ja, te shoppen. Ja. Ja, stimuleringsfonds voor dat soort regio's. Dus ja, die. die uh, wat dat betreft hebben die natuurlijk wel het een en ander te winnen vanuit, uh, vanuit Brussel. Ja, dus er wordt wel echt volgens jullie een bewuste beleid gevoerd... om, um, om inderdaad door die regio's te steunen en dan ook een beetje de nazistaten te verzwakken. Dat, dat denk ik zelf ook inderdaad, ik ben het wel met Jonathan mee eens. Wat, wat ik trouwens wel interessant vind is dat hij dan ook aanhaalt dat die regio's uh, meer van gemiddeld links uh, zijn... Uh, maar maar dat, dat, dat in 1975 uh, met het eerste referendum, dat dat door Labour is uh, georganiseerd. En dat hij, oorspronkelijk Labour uh, de eurosceptische partij uh, was. Dat, dat, dat maakt het ook ja. voor iemand als Corbyn, die, die toch wel vrij oud is binnen uh, Labour, ja. dat, dat is toch wel lastig. Want hij was juist die, die uitgesproken euroscepticus. Uh, ja. ja, zeker. Je ziet dat nu ook hè, dat bij het Engelse electoraat. Uh, dus, dus als je alleen naar Engeland kijkt zie je ook dat een heel groot deel van de Labour-kiezers... Uh, dat die ook inderdaad uh, uh, eigenlijk naar een uh, brexit-stem uh, uh, neigen. Ja, want dan gaat het ook over de partijen heen. Ik, ik, ik ja, zie een, ja, Ik zie inderdaad vooral veel... Uh, de, maar dat komt omdat de UKIP zo bepaal, beeldbepalend toch is. Vooral veel de UKIP bijkomen. Maar volgens jullie toch ook wel... Uh, is er binnen die grote partijen uh, zeg maar de Labour en de Conservatives... Uh, uh, die, zijn die toch verdeeld over wat, uh, welke keuze men moet maken? Jonathan. Ja, die zijn zeker uh, verdeeld. En uh, ja, wat daar natuurlijk in meespeelt is dat uh, uh, ja, uh, de partijtop is zowel voor het EU-lidmaatschap van uh, uh, zowel de hey, Conservative party als Labour. Met een klein aantal uitzonderingen en uh, ja, je ziet dus meer uh, politici uh, op uh, op een uh, schaal uh, lager zeg maar de schaal daaronder en nog lager mm -hmm. en de middenkade, zeg maar wat uh, verdeeld is en daar moeten natuurlijk ook uh, die partijtoppen wel ja he, in enige mate rekening mee houden maar uh, ja het is het is zeker heel uh, uh, verdeeld en het is natuurlijk ook gewoon zo dat uh, um, ja dat het in Engeland uh, gemakkelijker is voor, uh, ja, ...voor individuele politici om af te wijken van de partijlijn dan uh, bijvoorbeeld in Nederland, mm -hmm. omdat uh, ze hun eigen district hebben en uh, sommige politici hebben gewoon een hele sterke basis in hun eigen kiesdistrict Hè? en andere politici die zijn er uh, misschien pas net uh, uh, uh, uh, begonnen aan hun carrière, ja die hebben nog niet zo'n sterke positie dus die durven zich ook niet zo duidelijk uit te spreken misschien. Ja, nou dat is wel een interessant inzicht, inderdaad. Als we wat verder kijken naar bijvoorbeeld de reacties vanuit, het, vanuit de Europese Unie op, op, op het brexit referendum. Is daar jou wat bij opgevallen, Bart? Ja, dat het natuurlijk automatisch negatief is. Hè. Dat dan ook, en dat vind ik ook wel jammer, want mm -hmm. heel vaak wordt het toch vanuit het. Uh, Remainkamp gezegd van ja we hebben de rationele argumenten en uh, de, de, de economische cijfers aan ons kant en dan wordt er toch heel erg sterk gespeeld op de angstkaart van uh, ja nou dan gaat het helemaal dan onder en, en dit en dat en ja dat ik had toch wel een nuchtere toon uh, verwacht eigenlijk maar het is, het is heel alarmistisch allemaal ja dat had je natuurlijk ook in Nederland met uh, het Oekraïne referendum en ook daarvoor was het ook al met het uh, grondwet referendum uh, Was dat het geval, zeg maar. 2005. Ja, het valt in ieder geval bij Nederland op dat eigenlijk weer dezelfde kampen tegenover elkaar staan. En uh, inderdaad de grote mediaorganisaties. Uh, en, en dan vooraan het Algemeen Dagblad met een heel groot uh, um, artikel en, en een kop uh, en een voorkant van, het, uh, van de krant zelf. Uh, en Rutte heeft zich natuurlijk uh, uitgesproken tegen het uitgaan uh, van de Britten. Ja, ja. Dus dat, um, en, en daartegenover zie je dan weer geen pijl die er zelf naartoe zijn geweest. En, en Thierry Baudet. Ja, eigenlijk met, on, met um, uh, antwoorden die we natuurlijk wel al kennen, zeg maar. Maar dat, dat is in ieder geval vanuit Nederland mij, uh, mij opgevallen. Ja, nou ja, ik, ik vond eerlijk gezegd dat Mark Rutte zichzelf totally, totally, totally belachelijk maakte. Mm -hmm. um, ja, wat mij ook is opgevallen was... Uh, um, de Franse oud-president Nicolas Sarkozy, die uh, deze week in uh, Sint-Petersburg was op een economisch, uh, uh, op het internationaal economisch forum. Mm -hmm. En uh, die daar uh, ook warme woorden sprak over zijn vriend Poetin. En uh, die uh, ook uh, ja, een aantal mooie uitspraken deed ook over, uh, over het brexit-referendum. Mm -hmm. En die eigenlijk ook zei van. Uh, ja, dat het echt een gemiste kans was en dat uh, de Europese Unie veel meer in had moeten. Uh, springen op de onderhandelingspogingen van Cameron uh, die hij eigenlijk in de aanloop naar het referendum al uh, gedaan heeft. Hè? Want hij, hij had gezegd van nou, ik ga eerst kijken of ik een betere deal kan krijgen en dan kom ik daarmee uh, terug en dan houden we dat referendum. Uh, en uh, Sarkozy die zei dus eigenlijk ook van ja, nu, nu zie je dus dat, uh, dat er... Uh, ja ...dat het neigt naar een brexit uh, hè, onder de Britse kiezers. Mm -hmm. En dat komt gewoon uh, doordat we niet uh, genoeg tegemoet zijn gekomen aan uh, uh, ja, legitieme eisen van uh, de Britse regering. En uh, ja, je, je, je merkt ook een beetje bij hem dat hij zich ook aan het positioneren was natuurlijk voor de, de Franse presidentsverkiezingen in, uh, in volgend jaar. Mm -hmm. um, en uh, ja, hij, hij zinspeelde daar ook wel op. Want hij zei ook van ja, uh, uh, Franse kiezers die, uh, die deden ook wel een deel van de onvrede van uh, de Britse kiezers. Als het gaat om vraagstukken als uh, uh, uh, het vluchtelingenvraagstuk, en, maar ook de arbeidsmigratie vanuit Oost-Europa. Uh, het hele uh, vrije verkeer uh, gebeuren, zeg maar, uh, Schengen en zo. Ja, dat moet toch... Uh, uh, ja, hij heeft, hij heeft toch op zijn minst hervormd worden, er moet iets aan gebeuren. En natuurlijk ook uh, zo'n vraagstuk als de euro. Ja, dat is natuurlijk ook interessant. Kijk, de Britten die zijn er buiten gebleven. Ik zag uh, he, Marine Le Pen, die, uh, die zei op, uh, op een persconferentie in Wenen met Hans uh, um, Christian uh, uh, Strache: zei ze van. Uh, uh, ja, wij, wij uh, Fransen hebben eigenlijk nog veel meer reden om, uh, om een referendum te willen. En dat wij ook met die ellende van de euro zitten. Ja, nee, dat, dat, euh, dat kan ik inderdaad vanuit haar oogpunt euh, begrijpen. Ja, ik vond, vond zelf ook wel opvallend euh, toch ook de, euh, de woorden van Merkel, die ook, Angela Merkel, euh, premier van Duitsland, die toch ook heel negatief waren en niet, niet echt euh, op het argument ingegaan, hè, wat Bart ook al zei. En echt wel een beetje van: nou, als jullie dat niet doen, dan euh, kijk maar wat er gebeurt. Een beetje een belerende toon. Dus dat, dat, uh, dat, dat viel mij in ieder geval op van toch van, de belangrijkste, uh, van het belangrijkste land van de Europese Unie. Uh, dat, dat, uh, dat signaal. Uh, Bart, is jou, is jou nog wat opgevallen uit, uh, uit Amerika, hoe men daar daarover denkt, uh, over de brexit. Nou ja, blijkbaar heeft Obama daar toch wel heel uitgesproken mening uh, ook over. Mm -hmm. Het is wel altijd wel opmerkelijk hoe we onze Amerikaanse bondgenoten, is als men dat in Nederland zegt. Toch altijd heel erg geïnteresseerd zijn onze interne strubbelingen als Europeanen. En uh, ja, je ziet dan dat, dat zij dus graag willen dat uh, Groot-Brittannië binnen de Europese Unie uh, blijft. En, en dat zag je natuurlijk ook van tevoren met Turkije. Hè, dat hun toch ook graag willen dat Turkije erbij komt, als het ware. En uh, dan, dan zie je toch dat hun een bepaald beeld hebben van hoe, wat Europa zou moeten zijn. Ja, en, en de, die president... ja, dat is een heel interessant punt, als ik daar ook even op in mag gaan. Tuurlijk. Uh, hè, wat, wat, wat denk ik een, een belangrijk motief is bij de Amerikanen, is uh, dat, uh, ja, dat, dat ze natuurlijk Europa graag een beetje in de hand willen houden. Uh, en uh, ja, de Europese Unie is daar een, is daar een goed middel voor. Hè? De Europese Unie is ook een middel om, om greep te houden op sommige landen. En tegelijkertijd... Uh, uh, ja, is het, ...is het bij een, bij een uh, land als, als het Verenigd Koninkrijk ook zo... ...dat het Verenigd Koninkrijk natuurlijk wat dichter bij, uh, ja, uh, bij de, de Verenigde Staten staat... ...qua, qua standpunten vaak, uh, ja. als het om buitenlands beleid gaat. Um, en uh, daarom is het dan voor de Amerikanen juist ook nuttig... ...dat de Britten in de Europese Unie blijven... ...om uh, als het ware de Europese Unie in de, in, in de Amerikaanse richting te trekken, zeg maar... En uh, de Amerikanen zouden natuurlijk niet zozeer bang zijn dat ze uh, ja, hun greep op de Britten verliezen... wanneer uh, zij vertrekken uit de Europese Unie. Maar ze zouden misschien wel bang zijn dat de Europese Unie uh, ja, uh, een andere dynamiek krijgt zonder de Britten erbij. Ja, nou ja, wat, wat, wat je ook ziet is dat... Uh, waar de Amerikanen ook al een beetje bang voor zijn... Uh, want, want dat wordt ook al een beetje de angstfactor uh, aangedragen. Dat, dat dat van ja... Als je zegt maar uh, voor de brexit stemt, dan stem je voor Poetin. Dat hoor je wel vaker tegenwoordig natuurlijk. Uh, bij de Oekraïne referendum was dat natuurlijk wel wat logischer. Uh, maar met dit referendum zie je dat argument ook weer. Uh, argumenten, uh, dat angstbeeld ook weer opkomen. En dat vond ik vond dat wel heel interessant, uh, eerlijk gezegd. Uh, maar, maar, ja, ja, maar ja, tegelijkertijd uh, de Britten zitten natuurlijk uh, gewoon nog steeds in de NAVO. Um, en uh, uh, ze zijn ook als ze als ze, als ze vertrekken uit de Europese Unie, dan willen ze nog steeds uh, graag handelsovereenkomsten met Amerika en met met uh, de Europese Unie. Uh, dus um, ja, uh, ze ze ze spreken nu wel over een eventueel vertrek uit de Europese Unie, maar ja, het blijven gewoon gewoon dezelfde uh, ja dezelfde uh, ja burgerlijke Atlantici zeg maar die het land besturen. Dus uh, ja, hoeveel gaat het nou helemaal veranderen, zo'n brexit? Ik, uh, ik denk niet dat de Amerikanen daar echt bang voor hoeven te zijn... en dat het ook niet echt een realistisch angstbeeld is... dat dan de Russen hun invloed uh, in, in, uh, in Engeland uh, uh, zouden kunnen vergroten. Maar uh, ja, er, er spelen dus onder de oppervlakte wel andere dingen mee. En dat heeft vooral te maken met, met ja, de interne dynamiek van de Europese Unie... die ja, de Amerikanen graag op een bepaalde manier zien... En de Britten kunnen daar voor hun een gunstige invloed in hebben. Uh, hè, want ja, denk maar aan, aan uh, bepaalde militaire interventies. Uh, hè, Duitsland wat niet meedeed aan, aan uh, uh, de aanval op Libië. Of uh, Frankrijk. Wat, uh, hè, wat bijvoorbeeld over Irak kritisch was. Uh -huh. Nou ja, het is natuurlijk gewoon handig om al die landen in één blok te hebben. Dan kun je er gemakkelijker grip op krijgen. Dat zie je nu ook met de sancties tegen Rusland. Ja, die worden helemaal door de hele uh, hey, Europese Unie uh, uh, meegedragen. Uh, ja, dat is natuurlijk een stuk makkelijker... dan dat je al die landen één voor één uh, mee moet zien te krijgen. Ja, inderdaad. Dat je dat op een soort peer pressure hebt uh, ja. uh, binnen mm -hmm. de EU. Ja, ja, ik het, moet het, het, mm -hmm. ja. Toch even kritische noot. Want de, um, je hebt uh, natuurlijk in Amerika nu de presidentsverkiezingen. En het is zo dat uh, Donald Trump tegen de of voor de brexit is. Dus het is toch niet helemaal zo dat er... In ieder geval op dit moment door de Amerikanen in één lijn uh, wordt gedacht. Want inderdaad, Clinton is, is, uh, is voor dat men er binnen blijft uh, in de Europese Unie... ...maar dan die Donald Trump uh, is, is tegen. Dus dat, dat is toch niet helemaal zo dat men, wat ik al zei, op één lijn zit. Ja, maar het is natuurlijk ook een outsider. Dat is niet, uh, dat is niet iemand van Washington, uh, zeg maar. Het is, een, uh, ja, het is iemand uit het bedrijfsleven. Dus uh, ja, in die zin een outsider... He, dus die, uh, ja, die inderdaad niet uh, ja, diezelfde logica hanteert nee Juist. en uh, wat mij daarbij opviel want we hebben het inderdaad al eigenlijk nog over die geopolitieke uh, implicaties is dat er vanuit de NAVO uh, en, en vanuit um, buitenlandse zaken van de Verenigde Staten zo duidelijk signaal is gegeven van dat men uh, uh, Groot-Brittannië binnen de Europese Unie moet blijven dus dat, geeft, dat ondersteunt eigenlijk wel wat jullie zojuist al hebben gezegd uh. Maar dat, dat viel mij persoonlijk op. Ja, ik denk ook dat we... dat ook heel veel mensen toch niet helemaal doorhebben... waar de Europese Unie eigenlijk precies vandaan uh, komt. Ik bedoel, ik ben echt van stelling van mening... dat het, de huidige Europese Unie een... een uh, ja, dat eigenlijk elke Europese eenheid... Tot, tot zover altijd een eenheid is geweest... die is opgelegd door een hegemon. He, zoals Napoleon in het verleden... Adolf Hitler een korte tijd. Maar nu dan ook... Uh, uh, hmm. Dat Amerika de hegemon uh, werd na de Tweede Wereldoorlog, althans in West-Europa. En je ziet toch dat een hoop dingen in ontwikkeling zijn gekomen die nu uh, ja, als waar ze zelfs worden verschouwd. En een van die dingen is ook de Europese Unie. En uh, ik denk dat toch heel veel mensen die beseffen dat de achtergrond van de Europese Unie ligt in, in bijvoorbeeld het Marshallplan. Hè. Het Marshallplan werd in 1947 uh, opgesteld en uitgevoerd en daar heeft men ook een... Uh, hoe zeg je dat, een orga internationale organisatie voor in het leven geroepen. Dat was de organisatie voor economische, uh, Europese economische uh, samenwerking. En, en die bevatte alle West-Europese landen. Dus van IJsland, Engeland en uh, Engeland was destijds nog niet be betrokken bij de EGKS en alles. Uh, maar ook Turkije. En, en die vormde zeg maar als het ware een soort overlegorgaan. Uh, en dat is later in 1961 opgekomen. Uh, opgegaan in de, in de OESO hè, de, de, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling mm -hmm. waar ook dan uh, de Verenigde Staten en Canada lid werden en die organisatie die doet heel veel aan uh, hoe zeg je dat uh, het, het formuleren van beleid uh, bijvoorbeeld op, op uh, voorhandelsbetrekkingen bijvoorbeeld van hoe, hoe men dat doet met exportcredits en met ook de liberalisatie van kapitaalstromen en er komt er hele hoop bij kijken en uh, ja, die ambtenaren die komen er allemaal naartoe naar, naar in, in Parijs... en die bespreken het allemaal en nemen het allemaal weer mee terug naar huis. En een hoop huiswerk voor de Europese Unie... wordt op die manier al, al gedaan eigenlijk. Mm -hmm. En uh, je ziet ook dat een hoop landen... die eerst lid werden van de, van de OESO... later ook lid werden van de Europese Unie. Hè, zoals Spanje, Portugal en, uh, en noem maar op. En, en ja... Wat dat betreft is natuurlijk Engeland niet alleen verbonden aan dat Atlantische netwerk via de NAVO of de Europese Unie. Juist, ja, je bedoelt eigenlijk dat er zijn een soort andere, nou, de vereniging is misschien niet het juiste woord, maar andere organisaties die, uh, die, die, die mensen toch op een andere manier bij elkaar brengen en ook, daar vloeit ook beleid uit voort. Ja, maar ook op een, op een veel dieper niveau dan alleen ja de politieke. Uh, ja, hoe zeg je dat? De Europese Unie is wat dat betreft echt meer een podium dan echt een uh, de zware bureaucratie waar het voor uitgemaakt wordt. Uh. Ja, ja, kijk, je hebt natuurlijk uh, je hebt allerlei uh, structuren en netwerken, ook informele netwerken. En uh, zelfs op een nog dieper niveau. Het zit ook gewoon tussen de oren van politici. Hè? Uh, uh, want het is gewoon zo dat uh, uh, heel veel politici, die kunnen eigenlijk, of ja, eigenlijk gewoon de meeste politici kunnen niet, niet, niet, niet uh, uh, zich voorstellen dat, uh, hey, dat hun land niet uh, uh, gericht is op Amerika en niet uh, um, samenwerkt met Amerika en met de rest van Europa. Mm -hmm. uh, dat is gewoon waar zij mee, mee zijn, zijn groot geworden, waar ze mee zijn opgeleid, waar ze altijd mee gewerkt hebben. En uh, dat is gewoon hun hele referentiekader. Het zit gewoon tussen hun oren. Mm -hmm. En dat krijg je er niet zomaar uit. En, en je ziet ook, uh, ik heb daar ook uh, op Nodini een, een, een stuk over geschreven, dat uh, er steeds meer gesproken wordt, niet over Europese integratie of over Atlantische integratie, maar over Euro-Atlantische integratie. En dat dat dus echt samengenomen wordt. Dat hoort bij elkaar. En dat wordt echt, uh, uh, hè, ook door, door allerlei landen op de balkan, en zelfs in, in, in de zuid caucasus uh, ook zo gezien dat dat bij elkaar hoort. En ze hebben dus uh, ja, een euro-atlantisch perspectief. En uh, ze zijn gericht op, op integratie in, in het euro-atlantische blok. Dat is gewoon één blok, dat hoort bij elkaar. Hmm. En uh, uh, ja, dat, dat, dat ontneemt dus ook gelijk een, een stuk van de zin aan, aan zo'n brexit-referendum. Uh, ja, dat het dus echt maar, maar een hele beperkte... Stap is om te vertrekken uit de Europese Unie. Want je bent er dan nog lang niet. Hier zult ook nog een aantal andere stappen moeten nemen uh, als dat echt betekenis moet hebben. Dus het zal heel ingewikkeld zijn. En waar het, waar het waarschijnlijk in, in resulteert als die brexit er komt ja, is dat uh, uh, het, het Verenigd Koninkrijk eigenlijk een soort uh, uh, ja, een soort Noorwegen wordt. Wat, wat eigenlijk uh, heel veel Europese regelgeving nog steeds over moet nemen, noodgedwongen en uh, tegelijk eigenlijk geen inspraak heeft in de besluitvorming uh, uh, hè, binnen de EU. Nou, dat is natuurlijk helemaal geen uh, geen mooie positie. Dus ook na een eventuele Brexit is er nog heel veel werk aan de winkel voor uh, ja de Britse politiek. Hmm. En uh, ja, dan is het handicap dat dus inderdaad een hoop van die politici uh, ja alleen maar ja eigenlijk alleen maar dat opticisme tussen de oren hebben en zich daar dus heel moeilijk los van kunnen maken. Ja. Ja, want, want zijn er alternatieven? Zou je een andere kant op kunnen gaan? Want we, Bart, Bart had het al even over de, uh, wat, dan men, wat men dan noemt het gevaar Rusland. Uh, dat die uh, zich met onze zaken zouden bemoeien... of dat die een militaire dreiging zouden zijn voor, uh, voor wef, met name West-Europese landen. Ja, maar even op te reageren. Mm -hmm. Kijk, wat, wat Jonathan zegt is heel, heel terecht. Dat hij dus zegt inderdaad dat zonder Engeland Europa natuurlijk wel een andere dynamiek gaat krijgen en um, waar, ik denk dat, dat Engeland zelf natuurlijk niet zo snel naar, naar Poetin zal stappen Maar wat je natuurlijk ja. wel ziet is dat die Oost-Europese landen natuurlijk wel meer naar Poetin uh, hangen uh, steeds meer althans en dat natuurlijk zonder Engeland hun gewicht natuurlijk groter wordt ja ja dat is toch heel erg een mixed bunch hoor want uh, uh, ja je hebt natuurlijk aan de ene kant heb je heb je landen zoals uh, uh, he, Bulgarije of Hongarije of Oostenrijk die uh, toch best wel uh, geneigd zijn om uh, uh, ja, de, de verhouding met Rusland te normaliseren. Uh, en aan de andere kant heb je natuurlijk de Baltische Staten en Polen en ook Finland uh, die, uh, ja, die gewoon heel erg anti-Russisch zijn. Dus uh, ja, het blijft toch een hele aparte dynamiek, maar in ieder geval uh, zul je zien dat uh, Duitsland en Frankrijk weer dominanter zouden worden binnen de Europese Unie. En uh, ik denk dat, uh, dat Duitsland en Frankrijk wel uh, uh, misschien uh, licht uh, pragmatischer zijn in de verhouding met de Rusland dan de Britten. Ja, want heeft, heeft het Verenigd Koninkrijk, die hebben toch ook geen andere opties, zou ik zeggen, uh, dan uh, zich vervolgens weer aan te melden bij de Europese Unie. Zij kunnen niet. Ja, je uh, hebt, hmm. ja, je hebt uh, de Europese Vrijhandelsassociatie waar ze, waar, ze, waar ze eerder ook bij zaten toen ze nog niet bij de bij de Europese. Uh, economische gemeenschap waren, dan had je de Europese Vrijhandelsassociatie. En die, die, die, die, die, die bestaat nog steeds. Daar zijn uh, uh, Zwitserland en Liechtenstein en, en, uh, en Noorwegen en IJsland die zijn daarbij. Juist. Maar uh, ja, dat heeft natuurlijk niet zoveel om het lijf. En uh, een groot deel van die landen heeft ook, uh, de EFTA heeft dan weer, ja, weer overeenkomsten met de Europese Unie. Mm. En uh, Zwitserland heeft het apart uh, geregeld. En uh, ja, dat komt erop neer dat ze, dat ze daardoor dan deel uitmaken van de Europese economische ruimte. Um, maar ja, het is de vraag of de Britten daar uh, zo, zo bij aan kunnen schuiven. Want um, heel veel, heel veel EU-politici hebben natuurlijk aangegeven van... Ja, we gaan de Britten wel flink aanpakken als ze eruit uh, gaan. Want uh, dan, gaan we ze, ja, dan, ja, dan halen we ze echt het vel over de neus uh, bij een nieuwe deal. En dat kan jaren duren, daar is mee gedreigd. Dus ja, ik, uh, ik vraag me af hoe soepel dat zou gaan in de praktijk. Ja, het valt mij daar ook nog wel bij op dat er ook nog wel een ander argument speelt. We hebben nu het economisch doorgenomen. maar Met name de die meneer van de UKIP, Farage, die heeft het ook over dat men natuurlijk dan de eigen grenzen weer opnieuw kan beheersen. ...en dat men ook dan wat gaat doen aan de toestroom van immigratie. Is, is dat iets wat, uh, wat, uh, wat jullie verwachten dat, dat, men, uh, dat men dat ook gaat doen, Bart? Ja, ik denk zelf dat, uh, want dat wordt altijd vergeten van de mensen in het Rimeen kant... ...dat natuurlijk de Europese Unie in heel veel opzichten natuurlijk een puinhoop van hebben gemaakt... Bijvoorbeeld, het Europroject is, is wat dat betreft een, uh, een goed voorbeeld. Met, met Griekenland en natuurlijk andere landen die mm. natuurlijk op het randje balanceren van de bankgroet... En dat alle landen moeten bijspringen in de Europese Ja, het is, het is wat dat betreft al een, een puinhoop. En dan heb je natuurlijk nu dan ook met de Europese Unie als staat. Dus dat, dat uh, kijk, een staat moet natuurlijk wel een staat zijn om zijn grenzen te beschermen. Maar kijk, hoe je ook over vluchtelingen denkt, het kan natuurlijk niet zo zijn dat mensen. Massaal, ongedocumenteerd, eventjes die grens over kunnen steken. Mm -hmm. En een grensbarrière uh, omver kunnen werpen. Ik bedoel, ja, als ik op vakantie ga, moet ik ook gewoon netjes mijn paspoort laten zien. Uh, ik bedoel, zo, zo werkt dat natuurlijk uh, niet. Uh, da, ik denk dat dat ook wel het moment is geweest dat er een omslag is, is plaatsgevonden in Engeland. Van kijk, ja, en ik en denk ik zelf ook wel terecht. Uh, ja, een staat dat natuurlijk niet zijn eigen grenzen kan beschermen, dat is natuurlijk geen echte staat. En, en wat dat betreft heeft Merkel natuurlijk een hele grote fout uh, gemaakt op dat vlak en ook dus ook. En, en heeft die die die door vanuit politiek opzucht uh, gezien is natuurlijk wel een, een goede zet van hem om wat in te zetten in het Brexit-verhaal. Uh, uh, maar ik vind het ook een beetje illusionair... want Engeland blijft natuurlijk uh, een belangrijke eindstemming van migranten en. Uh, uh, u zegt, ze komen natuurlijk niet alleen via de Balkan goed. De meeste migranten uit Engeland die komen juist uit die voormalige Commonwealth-landen. Ja, maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat uh, migranten uit uh, uh, ja, de landen van het uh, Britse best dat die ook uh, gemakkelijker te integreren zijn dan uh, migranten uit, uh, uit Afghanistan of, uh, of Irak of noem maar op. Uh, en... Uh, uh, ja, ik kan me wel heel goed voorstellen dat mensen dat een doorslaggevend uh, argument vinden, dat, uh, dat immigratievraagstuk. Want, ja, uh, uh, uh, uh, uh, je kunt toch niet uh, je eigen grenzen goed bewaken uh, zolang je binnen de Europese Unie bent. Want, uh, ja, behalve als je, als je, als je echt, uh, hè, behalve als je, als je Duitsland of Frankrijk bent, dan word je misschien niet op de vingers getikt. Maar andere landen die worden uh, uh, meteen op de vingers getikt. En, uh, ja, onder druk gezet om uh, daar weer mee op te houden. En uh, uh, die, die gezamenlijke Europese grensbewaking is gewoon een lachertje. Uh, ja. uh, uh, Nicolas Sarkozy die zei het ook nog op, de, op, die, uh, op die conferentie: van uh, ja, uh, uh, uh, stel je voor dat Bulgaren de Franse grens moeten bewaken, dat werkt natuurlijk niet, het is een lachertje. En uh, je ziet het ook in de praktijk, dat het gewoon niet werkt. Nu, nu met die, die vluchtelingenstromen, ja, dan uh, uh, hè, wat krijg je dan? Dan gaat tijdelijk de grens even dicht uh, bij de Frans-Italiaanse bij de, uh, uh, uh, grens, uh, ja. zeg maar, de Alpen. Uh, en dan gaan dus al die uh, vluchtelingenstromen door uh, Zwitserland en zo. Maar uh, uh, je kunt geen permanente grensbewaking meer doen. En dat is, dat is gewoon een heel groot probleem. En als je dat wel wilt doen, ja dan moet je uit de Europese Unie. want je kunt wel Schengen willen hervormen en uh, uh, Franse politici roepen dat al heel lang. En niet alleen Sarkozy, maar zelfs uh, uh, hij, uh, premier Valls bijvoorbeeld heeft dat ook al uh, gezegd. Mm -hmm. um, maar uh, ja, kijk de realiteit is dat het er niet van komt. Dus als je, als je een keer iets wilt, ja, kijk het is een, uh, gewoon een kwestie van politieke wil en uh, je zult dan, dan, uh, dan gewoon uh, dat moeten doen. En als je het niet doet, dan, dan gebeurt het niet. Het is heel simpel. Ja, nee, Ik denk toch wel wat Bart ook zei, dat uh, de, het gedrag van Merkel, die natuurlijk gewoon afspraken over uh, hoe ja. nou, het vluchtelingen omgaat, heeft uh, verbroken, uh, eenzijdig. Dat, dat, uh, dat zij heeft onderschat wat, hoe de Duitsers daar zelf over dachten. Maar zeker ook hoe de rest van Europa daar die natuurlijk met die problematiek te maken dan ook, uh, ook krijgen. Uh, hoe men uh, ja, daarnaar kijkt, ook dan inderdaad naar de Europese Unie. Dus ja, maar, dat, uh... ja, de rest van Europa, maar dat heeft een hele poos geduurd. Want het waren in eerste instantie alleen eigenlijk uh, de Hongaren die zelf het probleem aanpakten door een hek te bouwen. Uh -huh, uh -huh. En uh, dat kwam ze op kritiek te staan, niet alleen van Duitsland, maar ook van Oostenrijk. En pas later ging uh, uh, de Oostenrijkse regering ook een beetje bijdraaien. Omdat ze ook wel zagen dat het zo niet ging. Ja, ja nee, dat, dat, dat is, dat is het Dus dat geeft ook aan, ja, de Hongaren die deden eigenlijk wat, wat gewoon hun taak was. De Europese buitengrens bewaken, mm -hmm. want ja, de grens met Servië is een buitengrens. Mm -hmm. En dat kwam zo kritiek te staan van uh, de Europese gemeenschap. Ja, dat is natuurlijk te gek om los te lopen. Ja. Uh, wat ik ook wel uh, meespeelt is niet zozeer de, de illegale immigratie, al natuurlijk wel heel belangrijk is geweest om de publieke opinie. Uh, op de, uh, die heeft wel een grote invloed gehad op de publieke opinie. Mm -hmm. Maar uh, ook daarvoor de, de immigratie uit uh, Oost-Europa, die, die binnen de Europese Unie uh, plaatsvond, in zekere zin, dat die toch ook wel in Engeland. Uh, Vooral onder lage klasse heeft, heeft geleid tot, tot ja, een soort moment van race to the bottom. Want in Engeland heb je namelijk hele andere arbeidsvoorwaarden dan, uh, dan elders. Ja. Uh, en, en ja, dat me toch ook wel een beetje geschrokken is van ja, dat heeft dat, dat als consequentie natuurlijk, die open grenzen. En uh, ja, dat, dat dat toch niet goed uh, gevallen is uh, om die lagere klasse, en dan komen we eigenlijk weer terug bij Labour, natuurlijk, dat die ook in zekere zin door die remain campagne, natuurlijk een groot deel van hun achterband... Uh, wederom vervreemd uh, van zich en ja. dat is toch wel opmerkelijk dat je ook in Engeland, dat en zag je ook met de Battle of the Thames, die je van de week uh, zag natuurlijk, dat er uh, multimillionaire uh, Geldolf met, met uh, een aantal andere bobo's natuurlijk de boot stonden, terwijl mm -hmm. tegenover stonden zeg maar de, de normale vissers als het ware daar uh, te demonstreren en, en dat geeft ook wel een beetje weer dat er ook een soort van klassenstrijd is dat de hogere klassen uh, per saldo, meer voor de campagne zijn, terwijl de lagere klassen neigen naar de brexit. Uh, ook, ook vanwege natuurlijk het uh, gevoel van, hè, bij Engeland. Uh... <laughs> maar toch, het is toch, uh, toch opmerkelijk. Want ja, die hoogopgeleiden zien ook van, ja, dan kunnen we gezellig het buitenland studeren, en dan gaat alles makkelijker, en dan komen we makkelijker op vakantie. Dus, het maakt ook deel van hun, van hun cultuur ook, hè. Uh, mm -hmm. Bij de lagere klassen, ja, die, die blijven toch meestal in Engeland zelf. De, ja, die maakt het allemaal niet zoveel uit. Die zien, die zien meer de negatieve kant uh, van het hele verhaal, zeg maar. Ja, precies. Het is eigenlijk niet meer uh, de tegenstelling tussen links en rechts, maar eigenlijk de tegenstelling tussen ideologie en realiteit. Uh, waarbij uh, natuurlijk een bepaalde bovenklasse uh, ja, in zijn eigen wereldje leeft, in zijn eigen bubbel. En niet zo geconfronteerd wordt met uh, die realiteit van alle dag in, uh, in sommige buitenwijken of, uh, of binnensteden. Het, uh, ja... Zeker. Ja, het valt, valt op dat men dus ook echt problemen heeft om die boodschap uit, uit te dragen van eh, wa, wat brengt de Europese Unie nu eh, het Verenigd Koninkrijk. Dat, dat, dat valt mij op, dat het inderdaad is negatief en er wordt inderdaad ge, ook gesproken ook echt over de, de little, little Englander geloof ik. Of, of in ieder geval echt duidelijk verwijzing naar, uh, naar de onderklasse wat Bart, wat Bart al zei. Ja, maar weet je, de, je wat het is? Uh -huh. Ja, weet je wat het is? Kijk, niemand heeft een positief gevoel bij de Europese Unie. He? Kijk, het roept bij niemand warme gevoelens op. Uh, Europese integratie. Iedereen heeft een warm gevoel bij, bij, uh, bij, uh, bij het, uh, nou ja, het Britse Koningshuis en, en allerlei andere uh, uh, bangers en mash en, en, uh, uh, en het Engelse ontbijt en noem het allemaal maar op. Daar heeft iedereen een warm gevoel bij, hè? Kopje thee. Um, he, dat, is, dat is gewoon de Engelse identiteit en daar hebben mensen wat mee. Maar, maar een Europese identiteit die is er niet en het enige wat je dan, uh, uh, je kunt dan uh, campagne voeren op, uh, uh, op uh, uh, he, economische argumenten, maar ja, economische argumenten die maken wel, ja, wel indruk op mensen maar vooral in negatieve zin, je kunt mensen er bang mee maken. En, uh, uh, He, naast, naast economische uh, argumenten is het dan heel lastig om dan nog op het gevoel van mensen in te spelen, maar dat is toch heel belangrijk in de politiek. Um, ja, het enige wat je dan kunt doen is inspelen op negatieve uh, emoties, en dat wordt dan gedaan in de zin van, je wilt toch niet in hetzelfde kamp zitten als die Engel Nigel Farage of mm -hmm. als, uh, als Boris Johnson die, uh, die, uh, die baas met zijn rare kapsel. Uh, dat soort uh, uh, uh, campagnevoering krijg je dan. Dat is eigenlijk heel absurd. Ja, ik denk dat met het economische plaatje uh, is het ook zo dat het natuurlijk van beide kanten uh, negatief kan uitvallen. Hè? Het, is, het, het, is, het is niet uitgemaakte ja. zaak of het een of andere positief of negatief is. Ik ja, bedoel, die... het, behou het behouden van de pond is achteraf gezien natuurlijk wel een zege geweest uh, als je de eurodrama ja. nu ziet. En ik denk dat je dat ook in dat licht moet zien natuurlijk. Dat mensen ook natuurlijk ook wel zien van... kijk, uh, uh, buiten de Europese Unie blijven is helemaal nog slecht nog, nog niet. Uh, of uh, buiten de euro blijven is nog zo slecht nog niet. Ik bedoel, uh, het probleem met de, euro, uh, de Europese Unie is natuurlijk ook... dat het positieve uh, beeld uh, is overschaduwd geworden... door, door eigenlijk de, de mislukkingen, de politieke mislukkingen. En, en dat valt het kan natuurlijk niet te verwijten... Maar ja, daar hebben ze natuurlijk wel mee te kampen. Ja, dat is natuurlijk een fundamenteel probleem van uh, de Europese integratie. Dat het, uh, dat het altijd een package deal is uh, die je moet nemen. Uh, en zeker sinds het uh, verdrag van Lissabon. Uh, hè, waarbij dus alle nieuwe lidstaten ook verplicht zijn om op een moment de euro in te voeren. Uh, ja, dat maakt dat je dus niet, uh, dat je niet kunt zeggen van nou, we willen wel dit worden van de Europese Unie. Maar uh, met, een, met een aantal uitzonderingen, zeg maar. Ja, kijk, idealiter zou je natuurlijk gewoon kunnen kiezen. Zou je, uh, gewoon uh, gewoon pick-and-choose uh, uh, beleid, zeg maar, uh, waarbij je bepaalde elementen uitkiest. Maar ja, dat, is, uh, dat, uh, dat uh, uh, stoot toch uh, de Europese ideologen voor het hoofd. Want die zeggen van, uh, nee, het is alles of niets. En uh, uh, de lusten en de lasten en uh, uh, de vier vrijheden en uh, noem het allemaal maar op. Ja, ik ben het wel mee eens dat het ook echt wordt overschaduwd hoor. Door, door gewoon door slecht beleid. Uh, inderdaad, de open grenzen en, en, de, en wat met de, met de euro gebeurd is, is natuurlijk, zijn twee goede voorbeelden daarvan. Maar je, ja, je zou toch wel wat meer verwachten dat men het, het project wat meer inhoud ook geeft. Wat meer ideologische inhoud. Van nou, uh, uh, we zijn allemaal Europeanen. Kijk maar, democratie hebben we van de Grieken gekregen. En, uh, ja, uh, zuurkool, zu sauerkraut van uh, uit de Elzas, bewijzen. Ja, nou, ja, maar laten we dan eens terugkomen op dat punt van de hegemoon, waar Bart het al even over had. Mm -hmm. uh, uh, Dimitrios Gesouris heeft daar ook een mooi artikel over geschreven op Novini. Mm -hmm. uh, ja, waarin hij dat ook uitwerkt aan de hand van het denken van uh, uh, uh, de Duitse uh, rechtsgeleerde Carl Smit. Uh, ja, hij zegt dus ook van, uh, uh, ja, hey, als je Europa bekijkt als een soort, uh, uh, ja, regio, zeg maar, als een groosraam, uh, Ja, dan moet je inderdaad uh, uh, hey, ook, een, ook een hegemoon hebben die dat uh, verenigt. Ja, wie kan dat zijn? Uh, hey, nu is dat Amerika. Ja, wat is dan het alternatief? Uh, je zult dus inderdaad, uh, je zult eigenlijk één land moeten hebben dat, dat dominant is, dat de andere landen overheerst ja, dat, dat is bijna vanzelfsprekend, he, is dat Duitsland maar Duitsland heeft zo'n uh, ja, complex nog van tegen, uh, vanwege uh, de recente geschiedenis ja, ja. Uh, he, dat dat heel gevoelig ligt maar ja, tegelijkertijd ja, dat ligt gewoon heel erg voor de hand en uh, uh, he, ik zag vandaag een, een bericht dat zelfs uh, Helecht van Wenza. Uh, die uh, die uh, uh, die leider van, van, van uh, um, uh, die, uh, die Poolse vakbond uh, mm -hmm. um, nou hoe heet die solidarno's uh, ja, ja precies Solidarnoos um, dat die ook zei van uh, ja het, uh, uh, we moeten eigenlijk een, uh, we moeten de Europese Unie maar opnieuw oprichten en dan uh, gewoon Duitsland de leiding geven nou het is natuurlijk een beetje wereldvreemd uh, de manier waarop hij dat bracht maar ja tegelijkertijd ehm uh, um, uh, ...raakt het wel aan een, aan een belangrijk punt... ...dat je inderdaad... Uh, ...dat je gewoon... Uh, ja, dat, je, ...dat je een duidelijke politieke... Uh, ja, ...dominante... Uh, ...kracht moet hebben in Europa. Die ja. is er gewoon niet. Het is uh, te veel geschipper uh, En... Uh, uh, ...is bijvoorbeeld ook een, uh, ook een... ...ook een Belgische... Uh, ...historicus of... ...klassicus, weet ik even niet... Uh, ...David Engels... ...heeft een interessant boek geschreven... En uh, die zegt eigenlijk ook van, uh, ja, uh, de Europese Unie dat wordt eigenlijk op deze manier niet iets. Het, uh, kijk, het, het heeft een gigantisch democratisch uh, uh, tekort en dat wordt er ook niet beter op. Uh, de volkswil die wordt ook, uh, ook steeds overroeld. Mm -hmm. En uh, ja, uh, je moet je dan af gaan vragen wat, wat dan een realistisch toekomstbeeld is. En hij trekt dan uh, eigenlijk de parallel met, met uh, de Republiek Rome en, en het Romeinse Rijk. En hij zegt dan van, van ja, de Europese Unie zal zich dus eigenlijk ook moeten ontwikkelen tot een soort imperium. En anders kan het eigenlijk niet bestaan. En, ja, kijk of dat nou wenselijk is, dat is, dat is een tweede vers. Maar ik denk wel dat het een, ja, in zekere zin een, een, een realistische kijk op de zaak is. En, en, en ja, dat is natuurlijk ook, ook gewoon een uitdaging voor eurosceptici om daarover na te denken van, Oké, okay, we willen uit de Europese Unie, we willen de Europese Unie willen we afschaffen, maar ja, wat willen we dan in de plaats daarvan? Willen we dan een andere Europese samenwerking? En wie moet dan de hegemon zijn in, in Europa? Blijft dat Amerika of moet dat Rusland zijn of moet dat ja, Duitsland zijn of nog een ander land? Uh, dat zijn vragen waar eurosceptici eigenlijk nooit over spreken. En ja, die wel heel bepalend zijn. En uh, dat is dus echt een. Uh, ...grote opdracht die nog uitstaat... ...voor Eurosceptici, om daar eens op in te gaan... ...die confrontatie met de realiteit... van eh, hè, ...naar de Europese Unie... ...naar de Europese Unie, en dan? Juist. Ja, dat, dat, ja, de, mm -hmm. om, ja. om daar even op in te spreken... Mm -hmm. uh, ...ik denk dat je heel goed punt aansnijdt... ...ook met... Uh, ...hoe daar om moet gaan met de volkswil... Uh, ...want uh, er wordt heel erg gevoeterd... ...vanuit uh, de linkse kant... dat is heel opmerkelijk... Ja, referendum, dat moet allemaal maar niet kunnen. En we hebben een, toch een parlementaire democratie en dit en dat. Maar ja, kijk, uh, een van de redenen waarom Europa natuurlijk niet leeft. is omdat het Europees parlement uh, natuurlijk geen echt parlement is. In de zin van, uh, het heeft geen initiatiefrecht. Het heeft uh, een budgetrecht, wat natuurlijk heel gek is. als nooit het budget afgekeurd. Uh, het kan ook niet, zeg maar, uh, een rol spelen in het benoemen van commissarissen. of wat dan ook. Dus ja, die, die verkiezingen die gaan ook helemaal nergens over. Het zijn ook heel vaak, ja, dan wordt het dus automatisch iets nationaals. Uh, en, en ja, wat dat betreft worden mensen ook niet uitgenodigd om zich daarbij te betrekken. En dan zie je ook dat als er dan een keer een uitlaatklep is, zoals een referendum of wat dan ook, dat mensen dan heel negatief reageren. Of dat er een grote kans is dat natuurlijk een negatieve uitkomst uh, komt. omdat mensen hebben zoiets van, ja, daar, moeten we, daar hebben we niks mee, daar moeten we niks mee uh, en ik denk dat dat een grote fout is ook uh, van de Europese Unie. Ik bedoel, kijk, in de 19e eeuw kun je nog zeggen van ja, ja, ja, we zijn nog in ontwikkeling. En die democratische instituties die moeten allemaal nog komen. Maar ja, in de 21e eeuw kun je het toch niet meer aankomen zetten. En kijk, in de 19e eeuw kun je ook nog zeggen van ja, we hebben een, een vertegenwoordigende uh, parlementaire democratie. Want ja, niet iedereen kan in de hoofdstad zijn op alle, alle, alle dagen, zeg maar. En het nieuws gaat ook niet zo snel. Maar, ja, tegenwoordig heb je internet en, en alles is kleiner geworden. Bedoel, mensen zijn beter opgeleid, beter geïnformeerd. Dus dan kun je ook niet meer kunnen zeggen van ja, ja, alles moet maar door de uh, volksvertegenwoordigers worden opgelost. Uh, want de normale mensen die weten en kunnen niks. Ja, dat, dat kun je niet meer zeggen in, in, in de 21ste eeuw. Juist. Ik wil uh, weer heel even teruggaan naar het Verenigd Koninkrijk. Want ik wil nog even jullie mening horen over dit, uh, het overlijden van uh, Jo Cox. Was een, uh, die is uh, een week exact voor het referendum vermoord. En dat was een, een, een Brits Labour Party uh, MP, uh, member of Parliament, En die is uh, tijdens de campagne uh, doodgestoken en geschoten. Uh, wat, wat is uh, Jonathan, jouw idee daarbij? Gaat dat enorm veel invloed hebben op, uh, op de uitkomst? Uh, nou, dat hoop ik toch niet. Dat hoop ik toch niet. Ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Maar uh, ja, kijk, er zullen natuurlijk altijd wel uh, um, ja, wat hypergevoelige mensen zijn die uh, zich dan door dat soort zaken laten leiden. En je ziet ook wel dat, uh, uh, ja, dat, dat meer eurofiele media dat wel proberen te, te instrumentaliseren in dit geval. Mm -hmm. En uh, ja, dat het dan uh, uh, gebruikt wordt als een, een stok om... Uh, ...om de leiders hè, van het, het, het uh, pro-Brexit-kamp uh, mee te slaan. Maar ja, ik neem toch aan dat de meeste kiezers daar wel doorheen prikken... ...door dat soort uh, ja, uh, doorzichtige uh, uh, ja, manieren van doen. Juist. En Bart, hoe, hoe is dat nieuws bij jou binnengekomen? Ja, als een hele vreemde gewaarwording eigenlijk... Mm -hmm. Ja, er lopen natuurlijk altijd wel gekke mensen rond, maar het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat iemand die, die voor de brexit is op dit moment gefrustreerd is. Want ze staan er heel goed voor in de peilingen. En, en dus zie ik enkele aanleiding om, om zo uh, om een dergelijke actie te ondernemen. Uh, dus ja, of het is een verwarde man, of, of ja, het kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar ik, ik zie dat niet. Uh, in, in de context van de brexit, laat het zo zeggen. Ik denk dat het er. De, de NRC was het vandaag het meest uh, objectief wat dat betreft. De volkskrant was heel erg op de toer van ja, de brexit en uh, extreem rechts. Terwijl de, de, de, de NRC liet wat dat betreft toch wel een beetje in het midden. Van ja, ja, maar andere bronnen zeggen toch dat het, dat het toch uh, niet uh, in de in, in context van de brexit is gebeurd. Nee, ja. ik had ook uh, de indruk dat het meer uh, te maken had met het migratievraagstuk. Uh, ...omdat uh, die politica er ook heel erg onbekend staat... ...dat ze zich altijd uh, heel erg hard, hard maakt voor uh, vluchtelingen en zo. Mm -hmm. En dat het meer daarmee te maken had. Want uh, ik meen gelezen te hebben dat die jongen ook uh, veel uh, nou ja, boeken bestelde... ...bij Amerikaanse neonatie-organisaties. En uh, dat hij dus vooral heel erg bezig was met... met uh, um, ja, blanke identiteit en uh, dat soort uh, zaken. Mm -hmm. En dat het uh, dus meer daarmee te maken heeft dan met de brexit. En uh, uh, uh, uh, tegelijkertijd heb ik, ook, heb ik ook gelezen dat uh, zijn vader eigenlijk zei van uh, um, ja, dat die jongen ook uh, gewoon uh, uh, psychische problemen had en dat hij normaal ook nooit uh, gewelddadig was. dus ja, ja, dat Ik denk toch dat hij uh, een beetje. Uh, ja, kijk, het is gewoon een misleiden jongen die ook nog uh, uh, verward is. Dus het is inderdaad veel verschillende, dat heb ik zelf ook gelezen, inderdaad veel verschillende insteken ook wel daarover. Inderdaad, van, uh, het, het kan iemand zijn die inderdaad uh, uit die nazistische hoek komt, of, of inderdaad gewoon een verwarde man. Uh, het is in ieder geval opvallend dat de campagne stil is gelegd, uh, en, en dat, er toch wel, dat je wel iets hoort over eventueel zelfs het... Um, het schrappen van uh, het referendum. Maar uh, misschien waren dat wat websites die niet helemaal de vertrouwen zijn. Maar hey, hebben, hebben jullie een idee of, de, of dat of dat uh, of ze, of dat men toe over uh, zal gaan, Jonathan? Nou, lijkt me onwaarschijnlijk hoor. Ja. Want uh, mm -hmm. ja, kijk, die datum uh, voor het referendum, dat is, uh, dat is al heel lang geleden al vastgelegd. Ja, dat kun je ook niet zomaar uh, uh, verschuiven natuurlijk, want daar heb je gewoon je bij wet op vastgelegd. Juist. Um, en uh, ja, ik denk ook niet dat, uh, dat mensen daarop zitten te wachten om de, om de spanning nog langer uit te, te laten blijven. Um, kijk het is ook zo dat uh, uh, ja, die campagne die is nou uh, uh, gevoerd en dan is het op een gegeven moment wel een keer goed geweest. Uh, hè, dan moet het gewoon gebeuren dat, uh, dat uh, stemmen. Uh, ja, de campagne is nou, is nou eventjes uh, stilgelegd, een aantal dagen. Mm -hmm. En ik uh, verwacht eerlijk gezegd... Uh, ...donderdag is het, uh, is het referendum. Uh, dus ik denk eerlijk gezegd... ...dat maandag de campagne gewoon weer losbarst. Ja, ja dat denk ik ook. Ik heb even gekeken naar een, naar... ...een aantal eerdere van dergelijke zaken. En natuurlijk, wij hebben in, in Nederland... ...Fortuin gehad. Toen is ook even kort... Uh, ...de campagne uh, stilgelegd. In 2002. En is uiteindelijk ook op de... ...zijn uiteindelijk ook de verkiezingen doorgegaan. En er is ook in... ...in Zweden... Uh, met, de, uh, met een referendum over het instappen in de euro is toen ook een vrouwelijk uh, uh, parlementslid drie dagen van tevoren neergeschoten of neergestoken hm. geloof ik maar ja. liever ook uh, omgekomen en toen ja, is er ook besloten om, uh, om toch gewoon die verkiezingen het doorgang te laten vinden of dat referendum uh, dus dat, ik, ik verwacht eigenlijk ook dat uh, dat ja, dus daar dus die, uh, hebben ze ook niet voor de euro gestemd in Zweden dus uh... He, wat dat dan gaat. Ja, dat klopt. En Bart, wat denk jij van de mogelijke uitslag? Heb je daar een idee over? Ja, ik denk zelf een niet uh, brexit. En gaat men dan ook direct die uh, onderhandelingen in, uh, in gang zetten? Ik denk zelf dat het net als uh, met het Oekraïne referendum, dat men toch zal zeggen van ja, dat betekent dat we gaan heronderhandelen met de Europese Unie. Ja, uh, sterker nog, uh, ze hebben dus al aangekondigd dat ze, dat ze inderdaad ook... Uh, uh, Johnson en Farage hebben, hebben ook gewoon gezegd van uh, we gaan daar in ieder geval over onderhandelen. Dus ook als die brexit er komt, dan, uh, dan is dat niet gelijk na het referendum, maar pas in 2019. Mm -hmm. uh, ze willen gewoon een, een, een, uh, ja, een ordelijke boedelscheiding, uh, hey, uh, zeg maar. Dus uh, ja, sowieso heeft het nog wat voeten in de aarde. Juist. Nou, ik denk zelf wel dat er uh, toch nog uh, voldoende stemmen binnenkomen voor het uh, Remain-front. Dus dat uh, op basis daarvan dat men gewoon uh, erin blijft. Dat is mijn uh, vermoeden. Ik wil jullie bedanken voor alle, voor alle wijsheid. Uh, Jonathan van Novini en, uh, en Bart van de Vrij Tribune. Uh, u heeft geluisterd naar de podcast van de Vrij Tribune met als onderwerp Brexit en de Europese Unie.